Nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De politie heeft vorige week in Nieuwegein een grote wapenvondst gedaan. In twee opslagboxen zijn zeker 60 pistolen en revolvers, 9 handgranaten, tientallen automatische wapens en veel munitie gevonden. Acht mannen uit Tiel, wijk bij Duursteden Utrecht en Nieuwegein zijn opgepakt. In hun huizen en in opslagboxen zijn ook cocaïne, hash, ecstasy en zelfgemaakte fragmentatiebom gevonden. Topman Bolhaar van het OM zei vanochtend in het radioprogramma de ochtend al dat de fonds het gevolg is van het onderzoeken naar liquidaties van de afgelopen jaren. Daarbij is ook in woonwijken in en rondgeschoten met kalasjnikovs. Minderjarige Afrikaanse voetballers worden verhandeld aan clubs in Azië. Ze worden daar gedwongen om een contract te tekenen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Soms zijn de voetballers pas 14 jaar Spelersvakbond FIFPro vreest dat de academie in Laos die de BBC onderzocht slechts het topje van de ijsberg is. Jaarlijks zouden mogelijk 15.000 jeugdspelers uit West-Afrika worden verhandeld. Ook zijn de leefomstandigheden vaak slecht. De bedoeling is om de spelers later te verkopen. Volgens de regels van de FIFA mogen spelers onder de 18 alleen onder voorwaarden naar het buitenland. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers pleit voor een meldpunt voor piloten met psychische problemen. Aanleiding voor het pleidooi is de ramp met het vliegtuig van German Wings... bij een depressieve piloot het toestel liet neerstorten. Alle 150 inzittenden kwamen om. Er is al een meldpunt voor luchtvaartpersoneel... dat kampt met problemen met medicijnen, alcohol of drugs. De VNV zegt dat het goed zou zijn als verkeersvliegers... ook bij zo'n meldpunt terecht zouden kunnen bij psychische problemen. Het weer vanuit het westen opklaringen en geleidelijk breekt de zon door. Alleen het zuidoosten houdt veel bewolking en kans op wat regen... Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomer heers. Dit is Dit zomer van zomer van ZFM. ZFM nu. ZFM Lunched. Alsof ik niet weg ben geweest. Het gaat zo'n dag snel voorbij. We gaan er weer voor. Twee uur hem luncht. Eet smakelijk allemaal. Dat in eerste plaats natuurlijk. En wat een lekker weer. Ja. ZFM Tjonge. luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van twaalf tot twee. Dankjewel, Angela. Ja. Angela Janssen is er tegenwoordig. Het ja. is getrouwd met Ruud. Ja. Leuke dag gehad hoor. Super. Mijn zuster, luisteraars. Mijn zuster die sliep uh, vannacht naast uh, een klassieke meester Beethoven. Daar heeft ze naast gelegen. Ze lag in een twijfelaar. We hadden niet zoveel ruimte. Dus op een gegeven moment zegt ze tegen Beethoven... Roll over Beethoven... Paul George en Ringo roll over, Beethoven. Ja, in de jaren zestig had hij daar veel last van van die Beatles Ook Op een gegeven moment eh, mo zat hij even op een zijspoor. We're all going on a summer Misschien maar op vakantie gegaan, hè? Een summer holiday. Cliff Richard.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 come me and So we go to and a dream come true. Gezellig met Cliff Richard een uh, Summer Holiday. Ja, heel veel mensen zijn op, uh, op Summer Holiday. En dan uh, nou, nou stap ik maar op de slop, zombie. De Beach is, nou, ik sta nou ook op het strand. Ik kijk uit over de Noordzee. Hoe zou het dan komen dat die Noordzee zo, zo, zo grauw eruit ziet... En de, en de Middellandse Zee zo blauw? Heeft het te maken met de bodemreflectie of zo? Of is het gewoon zo dat je dronken moet zijn en ben je zelf blauw? Dan zie je de zee ook blauw. Ja, dat, dat zal het zijn, <lacht> luisteraars. Eh, wat had ik voor u klaarstaan? Nou, ik had van alles voor u klaarstaan. Onder andere de carpenters... Een lunch liedje op te vrouwelijke jambalaya, natuurlijk. go, Son of a gun, we'll have big Ja, ik denk dat ik maar vast begin opmaaien. Hetje, Dan word ik vanzelf wel gevolgd door het, uh, de rest van het bandje. hem natuurlijk met uh, Sunny. Eet smakelijk, u luistert naar ZFM Lunch. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Ja, nogmaals smakelijk eten voor de mensen die dan moeten lunchen natuurlijk. En uh, voulez-vous een croissant? Voulez-vous un petit pain? Voulez-vous uh, du boursin, du pain en du vin? voulez vous Abba? Abba? Nee, nee, nee, helemaal niet, niks, Groep <muches> die nooit verveeld om te draaien. Abba natuurlijk met... Voelé-vous? Eh, Tijdloze muziek van Abba. die zeggen van, ja, ik hou helemaal niet van Abba nou. That, uh, that don't impress me much, hoor. Dat uh, interesseert me niet. Ik vond het mooi. <laughs> hey luister. Shania twin die zingt dat. That. Don't, that don't impress me much. Oftewel, uh, maak geen indruk. art. You drive me up the wall You're regular, original I know it all I oh, oh, you think you're special I oh, oh, you think you're something else Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me much Don't impress me.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 car. Allemaal geen indruk bij okay. so wat you Kijk je al, niks meer van de gehoord. Shania 2. toch een geweldige stem en, en uh, lekkere nummers allemaal. Allemaal hitjes. Zou ze nog zien? Ik denk het wel hoor. Ja, het is half We gaan even naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Charles duif. Wanneer u vanmorgen in Zandvoort vroeger bed uitging, dan was het helemaal goed. Want vroege vogels, die stapten vanmorgen met een goed de deur uit. De combinatie van ochtendmist en de zonsopkomst zorgde namelijk voor een prachtig uitzicht. Nou, eerst maar even een roddel, want ook Zandvoorters kijken natuurlijk naar goede tijden slechte tijden. Ferry Doedens, de goede tijden slechte tijden acteur... die vorige week door Endemol de laan uit werd gestuurd, ontslagen dus... heeft openheid van zaken gegeven over dit ontslag. Hij heeft namelijk een drugsprobleem. Dat zei de acteur tegen RTL Boulevard. Hij vertelt dat zijn drugsgebruik hem de afgelopen tijd... heeft belemmerd zijn werk naar behoren uit te oefenen. Ik ben op dit moment hard aan het werk om mijn drugsprobleem... en daarmee samenhangend gedrag onder controle te krijgen... Doedus wil overigens niet zeggen aan welke drugs hij is verslaafd. Hoewel hij de zak heeft gekregen, moet hij nog wel een paar keer aan de bak. Want na de zomerstop draait hij nog een paar scènes mee bij Goede tijden, Slechte Tijden. In oktober luisteraars dan loopt zijn contract af. Doedus is niet de eerste Goede tijden acteur met een drugsprobleem. Eerder werd Jimmy geduld ontslagen vanwege zijn cocaïnegebruik. Dan gaan we naar Amsterdam. Een medewerker van de dierenambulance Amsterdam heeft in de Sperverlaan in Amsterdam-Noord een doos bij het grof gevonden, waar twee levende pythons in zaten. Pythons zijn wurgslangen. Een medewerker van de ambulance meldt op Facebook dat het beest ontdekt is, nog voor de wurgslang kon gaan zwerven, of zelfs nog erger, in de vuilcontainer zou belanden. Zijn we zijn wel wat gewend in ons werk, maar een python in een doos bij grof vuil is zelfs voor ons best heel heftig, zo schrijft de medewerker nog. De wurrgslangen zijn inmiddels overgedragen aan de reptielopvang in Zwanenburg. Wie de beesten bij het groot Veil heeft gedumpt, is nog niet duidelijk. Bij een ernstig ongeluk op de A9 op hoogte van Spaarendam zijn maandagmiddag twee mensen gewond geraakt nadat de auto over de kop was geslagen. Een automobilist die op de rechter rijstrook reed en op de middelste baan wilde gaan invoegen, zag een andere auto over het hoofd. De auto slitte en raakte daarbij de auto die al op de middelste baan reed. Deze auto die sloeg vervolgens over de kop. Er zaten vier inzittenden in. Twee van hen moesten met behulp van de brandweer uit het voertuig worden gehaald. Ze werden vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, waarna de berging van de auto kon beginnen. De twee inzittenden van de andere auto zijn met de schrik vrijgekomen. De A9 in de richting van Alkmaar, bij knooppunt Rotterdamplein is afgesloten geweest vanwege het ongeluk. En daardoor werden toen weer spookrijders gesignaleerd. Nou, dat is allemaal goed afgelopen, want daar staan geen nare berichten over in, de, in het nieuws. We gaan naar Heemstede. De afsluiting van de vrijheidsdreef voelt paradoxaal. De laan staat er prachtig bij en de bomen die dragen volop vrucht. Menig wandelaar, fietser en automobilist gaat er een beetje verdwaasd voorbij. Nadat er weer een tak was afgebroken. ...sloot de gemeente de vrijheidsreef uit veiligheidsoverwegingen op vrijdag 17 juli door ons leden. En het gold voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers. De laan is geliefd bij heemstedenaren, maar ook bij regiogenoten. Maar de bomen lijden aan de kastanjebloedingsziekte. Het besef dringt langzaam door dat er mogelijk geen andere remedie is dan de ziekte paardenkastanjes te gaan vellen. En dat doet de groenliefhebbers pijn in het hart. De afgelopen twee maanden braken er vaker takken af dan ooit tevoren. De gemeente laat de situatie nu beoordelen door een deskundig bureau. Tot nadat de eventuele te nemen maatregelen zijn uitgevoerd, is de vrijheidsdreef afgesloten. De ingang van het bos voor wandelaars achter het vrijheidsbeeld dat blijft wel toegankelijk. De geplaagde dreef toont steeds meer gaten in de bomenrij. Alleen al daarom wilde de gemeente de 80 bomen op termijn vervangen. Mogelijk wordt dat nu bespoedigd. Vervanging is een hele kostbare aangelegenheid, zo'n 1500 euro per boom. De gemeente trekt al tonnen uit om de Torenlaan in Wandelbos Wanderboschroelendaal dit jaar te gaan vernieuwen. De eerste fase daarvan alleen al kost 63.000 euro. Van 17 tot en met 21 augustus zullen in Zandvoort weer zandsculpturen te zien zijn. De kunstenaars maken naar eigen inzicht een werk geïnspireerd door Van Gogh en tijdgenoten. Het is namelijk het 125e sterfjaar van de schilder. Er zijn al wat sculpturen te zien... met het Europees Kampioenschap Zandsculpturen Festival in zicht. De kunstwerken worden vervaardigd onder toezicht van de Zandacademie... World Sand Sculpting Academy, afgekort WSSA. De winnaar wordt op 21 augustus bekendgemaakt door deze jury. Ze zullen nog te bezichtigen zijn, de zandsculpturen, tot en met oktober 2015... Dan heb ik op de valreep nog slecht nieuws voor de fans van eh, Nick Schilder van eh, Nick en Simon. Want de Volendammer heeft zijn vriendin Kirsten ten huwelijk gevraagd en eh, ja, u begrijpt het al, ze zei ja. De 31-jarige zanger, bekend van het populaire muzikale duo Nick en Simon, bereikt het heugelijke nieuws via Instagram. Ze zei ja, luidde Duidelijk de duidelijke boodschap bij de foto. waarop Kirsten te zien is met een prachtige ring. Overigens luisteraars, het stel heeft al twee kinderen samen. En tot zover het nieuws van dinsdag 21 juli 2015. You go, you the weather, the weather het weer bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. De komende dagen is het weer niet fantastisch, maar zeker ook niet slecht. De zon is met regelmaat te zien en de neerslagkansen zijn klein. Donderdag en vrijdag is het iets koeler dan vandaag en morgen, maar de temperatuur blijft rondom normaal van de tijd van het jaar. Vanaf het weekend wel een toenemende buienkans. Langs de oostgrens is de dag met regen begonnen, maar in het westen schijnt al de zon. De regen trekt weg en de opklaringen breiden zich uit. Het waait wel stevig, boven land is de westenwind meest matig, kracht 4 en aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag is het in grote delen van het land vrij zonnig. In Limburg en delen van Noord-Brabant is het meer bewolkt en is zelfs weer kans op een spatje motregen. Later in de middag trekt deze bewolking en neerslag mogelijk ook over het oosten van Gelderland. Het wordt 21 graden op Texel en lokaal 25 in het oosten. De wind draait van west naar zuidwest en neemt langzaam iets af. Vanavond zijn er brede opklaringen en in de nacht trekt opnieuw een gebied met bewolking vanuit het zuidwesten over het zuidoosten van ons land. Vooral in Limburg kan daaruit ook wat regen vallen. De minima liggen dan rond 14 graden. Morgen wordt het een prima zomerdag. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft het meest droog weer. Het wordt 21 tot 23 graden in het noorden en westen en 24 tot 26 graden in het midden zuiden en oosten van het land. Daarbij waait een matige wind uit het zuidwesten. Donderdag is de wind westelijk en voert relatief frisse lucht met ongeveer 19 tot 22 graden wordt het dan ook minder warm dan vandaag en morgen. Het weerbeeld bestaat uit zon, stapelwolken en een lokaal buitje. Vrijdag volgt er dan nog zo'n dag met een mix van stapelwolken en zon. Een buis is niet helemaal uitgesloten, maar veel zullen er niet vallen. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Het weekend verloopt buig en ook de eerste dagen van de volgende week zien er helaas niet zomers uit... Met maximaal rond 21 graden ligt de temperatuur iets onder de normale waarde van het jaar. Of eigenlijk van eind juli, zo moet ik het zeggen. Nou, tot zover het weerbezieren in het voor.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 Ik zag er buiten lopen met de saxofoon en griep haar binnen. Ken die erover en eh, had meteen zin om te spelen. Sex a go go. a dodo Candy Duff and Easy Momo Get together like Cher and Sunny Bono So if you're younger then you say ho-ho We about to give you the funky fresh solo Now it's working You can tell that we got it going on And the reason is our mojo So in the Jeep, the band, or in your vocal You get to peep and pump the funky promo And on the dance floor you're jumping around With your body in positions like pozo Some do it all, and some are so-so And some of y'all are stiff like robo But if you still can't catch it Take out order Boogie on the way home With Zach's a go-go Name uit Nederland, uh, Kenny die al met uh, haar saxofoon diverse hele beroemde artiesten begeleiden. Zoals bijvoorbeeld Prins. Ook uh, collega Willem Bruijs luistert mee. Willem, welkom. Uh, voor jou speciaal, I'd rather go blind van uh, natuurlijk Etta James. Dat zou je vast wel leuk vinden. Een beetje blues tijdens de lunch is nooit weg. Al niet testen doorkijk kijk blues is. James, prachtig stemgeluid. En natuurlijk een heel, soul, veel soul in haar stem. En het was: uh, I'd rather go blind en die ride En niks speciaal voor, uh, voor Willem. Willem Ruis, mijn collega, die aankomende donderdag, het schijnt fout op, uh, op Facebook te staan. Want daar staat kennelijk woensdag. Dan ben ik uh, gewoon een dag in de war geweest. Eh, ik ben op donderdag, ja, aankomende donderdag, en dan tussen 10 en 12 uur, ja, dan ga ik eh, geen radio doen, want dan kan ik mijn visite niet aandoen. Hè. Dan komt de bier niet op, dus dat kan, dat kan allemaal niet gebeuren. Er zijn een hoop Duitsers in Zandvoort, heb ik eh, gezien aan de auto's, aan de kentekens. Nou, voor al die Duitse mensen komt speciaal Andy Bork even langs. Adiós, amor. Adios amor. Nou, uh, als u uh, als Duitser een lieve gevonden hebben in, in, in Zandvoort, ja, en ze uh, is voortgegangen, uh, ja, dan zagen ze adios amor. Nou, ik hoop dat een hoop Duitse mensen hebben meegeluisterd. Zou ik wel leuk vinden, hè? Uh, af en toe is er wat de buitenlandse mensen die meeluisteren. Heb ik heb geen gebrek aan honderd. Uit Amerika, uit Canada, uit Oostenrijk. Uit Afghanistan, overal luisteren ze gewoon dankzij het, eh, dankzij het internet. Luisteren ze allemaal mee. Dus toch hartstikke leuk. Eh, allemaal beautiful people. Yeah. Beautiful people. You live in the same world as I do. But somehow I never noticed you.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 If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hair. Take care of you Beautiful people You look like Friends of mine And it's about Do and if you take care of and maybe dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. We gaan alweer naar de klok van 1 uur. Bijna een reclame, niet als een reclame. Maar deze draai ik nog eventjes voor Marius en Lidwien... Verdenia Ringo Star met paso dobles. When I was walking down the street in Spain. I met a girl who would not say her name. To circumstance, later on she told me how to dance the passage of play. Now, look where I am today, strangers. In So I don't play the Bay of Biscay. I had no regrets. And as I sailed away, I could not forget the Pasadena. Ringo's zo met uh, Passo Doble vrij onbekend van Ringo, maar uh, dankzij Maris en Livien in het verre ben ik erachter gekomen dat dit nummer ja, bestaat. En ik draai het graag, want het is een, een rustig nummer. Maar je kan het eigenlijk in alle uitzendingen kwijt. Bedankt daarvoor. Dus eet smakelijk. En tot na reclame nieuws. En reclame. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...